Van Somerand zocht iets als de ideale raketaandrijving. Als hij deze plaats gevonden heeft, en daar lijkt me weinig twijfel over... ...naar alles wat we gehoord hebben... ...en hij heeft ontdekt dat hier enorme hoeveelheden energie verspillen... Dan, ...dan weet er. ik wel waar hij achteraan zat. De bron van die energie. Precies. Sorry, jongens, jullie zoeken het wel uit. Hè? Ik kijk nog even verder. Zien of ik nog een paar leuke opnames... Doe. Ja, ga je niet te ver uit de buurt, anders willen we je niet meer terug. Komt in orde. Kijk nou, dingen.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 Een ruimteschip! De Blauwe Zaden. Door Paul van Herk. Bewerking Tom van Beek. Een ruimteschip. Willen jullie nou nog weg? Het is verstandiger om niet te lang te blijven. We moeten de hele weg nog terug door het oerwoud. Als we dat dan morgen deden. Ik blijf hier geen minuut langer dan nodig is. Het is hier niet pluis. Ik voel het. Als hier mensen zouden Wat zijn. Wat mensen? Dat heb je toch zelf gezegd dat hier mensen zijn. Luister nou eens even naar me. Als hier mensen zouden zijn, dan waren we die toch al lang tegengekomen. We hebben heavy genoeg gemaakt, zou ik zeggen. Ja, ik weet niet wat jullie doen, maar ik ga nog even een paar metertjes schieten. En dan wil ik best terug. Kijk, in de eerste plaats heb ik honger. En in de tweede plaats raak ik mijn materiaal Oké, okay, oké, okay, niet te lang dan. Maar ik wil wel even een kijkje nemen in die cockpit. Wat een vorm, hè. Wat een sierlijkheid. Het ruikt gewoon naar snelheid en efficiëntie. Maar kan het niet een of andere raket zijn? Een lange afstandsbom of iets dergelijks. Waarom? Er is niks van een lanceerinrichting of zo. Alleen maar een staartstuk met dingen die lijken op stuurraketten. Het zou best kunnen dat dit iets is dat ruimteschip en aandrijving tegelijk is. Zo'n kleine aandrijving om de aantrekkingskracht van de aarde te overwinnen? De onbekende energie, Stevens! Hé, hey, Melden! Is dit dan wat ze noemen een hittenschild? Ja! We hebben nooit een ruimtecapsule van dichtbij gezien. Nee! Zeg, wat voor materiaal zou dit zijn? Het ziet er niet uit als uh, metaal, hè? Volgens mij is het precies hetzelfde materiaal als waar alles van hier gebouwd is. Hetzelfde materiaal als van die zogenaamde steden. Kijk eens! Wat is er? Dat ding heeft in ieder geval gevlogen. En ver ook. Waar zie je dat dan? Hier, die krasjes. Je weet hoe keihard dit materiaal is. Het kan haast niet anders of die krasjes moeten veroorzaakt zijn door meteorieten. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Gaan we nou? Zeg, wie gaat ermee naar boven? Dat luik, dat staat er zo uitnodigend over. Ja, hoe komen we erin? Ja, hier is een, uh, een soort lift. Ja, hoe... ik hou hier beneden maar even naar. Ja, ja, hoe moet je dat ding bedienen? Ik zie ergens knoppen. Nou, misschien doet hij het zo wel. Net als die deur. Ja, je hebt gelijk. Recht voor het luik. Kijk eens even, wat een wonderlijke vormen. Zeg, is dat nou in jullie ruimtevaartuigen ook zo? Niets, er is niets wat ik ook maar in de verste verte herken. Hoewel... Zullen we naar binnen gaan? Kijk eens, die stoelen. Een soort kuipzittingen. En ze zitten voortreffelijk. Volkomen aangepast aan het menselijk lichaam. Menselijk lichaam? Ja, jij hebt gelijk. Nog meer overeenkomsten? Huh? Uh, nee. Dit zou een schakelpaneel kunnen ja. zijn. Allemaal hm. bewegende onderdelen in ieder geval. Zo, ik zou ik zomaar nergens aankomen als ik jou was? Nee, kijk wel uit. Hier, dat zou een instrumentenbord kunnen zijn. Er staan onbegrijpelijke tekens bij. Neem daar vooropname van. Misschien kan professor Marcus eruit wijzen. Ja, ik ben al bezig. Zeg, wat is dat daar? Hm? Hier, moet je zien, dat lijkt wel een soort sterrenkaart. Ja, waarachter... Het is geen sterrenkaart. Het is meer een kaart van ons zonnestelsel. Mm -hmm. Drie dimensionaal nog wel. Hier de zon. Ja, ja, ja. ja. En waar is de aarde? Dan, dan moet dit de aarde zijn. Hé, uh -huh. hey. zonder maan. Prachtig, die kleuren. Eindelijk is wat anders dan het eeuwige blauw. Hé, hey. wat zei je? Zonder maan. Nou ja, misschien was die maan wel te klein om erop te zetten. Er zal wel een andere reden voor zijn. Kijk hier eens. Mars. En Mars is niet rood, maar groen. Maar moet die dan rood zijn? Vanaf de eerste waarnemingen die mensen ooit verricht hebben, is Mars altijd gezien als de rode planeet. De laatste foto's die de Mereders naar de aarde gescheid ja? hebben, er stond mm. wel wat groen op, mm -hmm. maar het meeste was toch ook weer rood, in, ja, in allerlei verschillende tinten. Ja, ja, ja. ja. Dan is hier Saturnus zonder ringen. Ja, wat wil je daarmee zeggen? ...dat dit een kaart is van ons zonnestelsel... ...zoals dat er 300 miljoen jaar geleden uitgezien heeft. Ja, stil eens. Wat is er? Nou, ik, ik, ik dacht dat ik wat hoorde. Stevens? Nee, nee, nee, luister eens goed. Zoomen. Je hebt gelijk. Waar kan dat vandaan komen? Zal ik je ook zo zeggen? Ja. Die sterrenkaart of dat planetarium of hoe je het wilt noemen... ...werkt! Heb jij verstand van dat soort dingen? Ja, weet je wel. In ieder geval genoeg om te kunnen zien dat de stand van de planeten precies klopt met zoals ze op dit moment staan. Wat? Wil, wil jij zeggen dat dit ding al honderden miljoenen jaren loopt? En, en, en zonder storing? Ja, want hij is nog bij ook, zeg je. En die roodlappen dan? En die elektrische deur? En die verlichting? Tja, ja, ja, We kunnen nauwelijks aannemen dat dit geheel hier een gigantisch stuk boerenbedrog is. Dus de enige conclusie is, dit staat hier inderdaad al die tijd al te draaien. Wat is dat? Oh, ik, ik weet niet. De, de, de daar iets geloof ik. De, dat wezenlijkje? Huh? Oh, Een soort uurwerk misschien. Dat ook nog werkt? Ja, straks ga je me nog vertellen dat hij op de seconde gelijk loopt. Dat kan ik niet controleren als ik het systeem niet ken. Het is de dol, zeg. Het is werkelijk de dol voor Stel eens! Huh? Oh, ja. Wat nou weer? Met! Ik dacht dat ik Stevens zou roepen. Met! Frank! Kom naar beneden! Kom mee! Naar de lift! Er is iets aan de hand daar beneden. Gelukkig. Ik dacht dat er wonder wat gebeurd was. Fernandez heeft het zinken gemaakt. Die man is gek van angst. Hoort overal voetstappen. Nou, laten we maar gaan. Maar ik weet wel dat ik de volgende keer die Fernandez bij zijn vliegtuig laat... We maar met het risico er... dat hij wegvliegt en ons hier laat zitten. Ach, dat ze wel mee vliegen. Nou, wat mij betreft, we kunnen. Ik heb geen meter film meer over. Oké, okay. <lacht> waar is onze vriend? Daar, in de hoek. <lacht> Ik heb hem flink op zijn donder gegeven. De volgende keer zijn jullie van plan dan nog eens naar dit spookhol te gaan. Misschien niet direct, we vliegen terug en dan houden we eerst krijgsraad. Ja, ja, ja, Zullen ja, we, we weg van de jungle nog maar kunnen zien. Ja, man, fruit schiet toch op. Moet er moeten nog veel meer ruimtes zijn. Het liefst zou ik de hele zaak grondig verkennen in de kaart brengen. Misschien zijn er nog meer van die ruimteschepen. Ik zou willen uitvinden waar die energie vandaan komt. En dat komt boven zondag ook. En hij is er kennelijk niet in geslaagd. Maar misschien kunnen wij straks hier naartoe onder leiding van een iets of de iemand die uit de zaden komt. We zitten voor een groter probleem dan je denkt met. Het gaat niet alleen om de spanning van het avontuur of om de ontdekkingen die we gedaan hebben. Hm? Het gaat zelfs niet alleen om het belang voor de wetenschap. Maar als, stel, als we die energiebron vinden... en we komen er op een of andere manier achter hoe we er gebruik van moeten maken... dan zullen we zeker achter komen, Stevens. Goed, goed, Maar dan? Aan wie zal die energie ten goede komen? Jongens, nou, pas op. Roltrap. Nou, de hele mensheid natuurlijk. Puberachtig idealisme. Dat begrijp je toch zeker zelf wel? Er zullen heel wat mensen rondlopen zoals die van Sommeren... die heel andere plannen met een nieuwe energiebron hebben. En geen enkel middel uit de weg gaan om die plannen te realiseren. Zou de deur het nog doen? Ach, man... Alsjeblieft. Gelukkig frisse lucht. Ga mee, het is al bij haar doek. <laughs> Hij begint weer te krijgen. Kom op. Loop jij maar voor. Ja. Heb jij iets gemerkt aan dat ruimteschip? Huh? Er waren geen stoftanks. Dat betekent dus dat die energie wordt opgewekt door iets dat weinig of geen volume heeft. Met... Ik hoop dat we dan nooit achter zullen komen. Ja, waarom? Ik ben daar bang voor, Matt. Kijk uit. O, Sorry, te laat. Ach, zo meer of minder. Het is in de nog donker te worden. Hoe lang is het nog lopen? Nou, nog een hele tijd. Zeg, Van Anders. Waar, waar breng je ons eigenlijk naartoe? Jij weet geloof ik in je zenuwen niet meer waar je gaten staat, hè? Ja, we zijn het hele pad kwijt. Maar, dat maak je maar niet over rust, hoor. Buiten weet Van Anders de weg wel. Daar merken uh, we ons niks van. Uh, ik probeer een kortere weg te nemen naar de rivier. Proberen? Ja. We leren we toch nu als schitteren, Ja, nietzins? maar je bent wel iemand die ons van de wal in de sloot heeft Dat is een gekke werk. In het donkere nieuw pot hakken door de rimpel. Zeg, zullen we niet liever teruggaan en die oude weg nemen? Teruggaan? Nee, uh, nooit. Dat was eens, maar nooit meer. Dus waarom? waarom? Wat heb je toch? We hebben in er nog wegen de levende ziel gezien. Nou, heel die goed sporen dan. En die vers afgehaakte takken. Dat was bij de rivier. Verder hebben we toch niks van dags gezien. We zal maar eenmaal bij het vliegtuig zijn. Als je het mij vraagt, komen we nooit op die manier. Jawel, jawel. Deze kant op. Kom maar nog ertoe. Ja, is goed zo. Au. Nou, ik schij eruit. Het is weer te gevaarlijk wat we doen. Nee, nee. Zou toch gek zijn? Na alles wat we ontdekt hebben, dat we zouden kapieren in de jungle. Heeft gelijk, Fernandes. We gaan terug naar de eerste open plek. Ja, maar daar zijn we helemaal niet langs gekomen. Kom op op de terugweg. Fernandes, jij brengt ons naar de eerste open plek... en dan gaan we dezelfde weg terug als we gekomen zijn. Ja, maar ik... Niks te maken. Of weet jij soms niet meer hoe we daar moeten komen? Nee. Wil je daarmee zeggen? Ja, we zijn verdwaald. Vrouw, Fernandez, je wordt bedankt. Als ik ga weten hadden we met zo'n paniekzaaier op stap moesten. Het is allemaal jullie schuld. Ja. Ik heb jullie gewaarschuwd. Je hebt ons oh. niet gewaarschuwd voor je eigen te man. Ah, we hadden veel eerder weg moeten gaan. Toen het nog licht was, toen er nog tijd genoeg was om naar de rivier te komen. Stil. Ruzie maken, daar komen we niks verder mee. Wat doen we? Heb je een kompas bij hè Fernandes? Ja. In het vliegtuig. In het vliegtuig? En sterren zijn hier ook niet te zien tussen de bomen door. Ja, heb jij toch verstand van, haar melden? Ja. Maar als je ze niet kan zien, hebben we er ook niet zoveel land. Kun je hier wat mee doen? Verrijk. Ik wist niet dat je dat die je uitrusting had, Stevens. Ach, het is maar een klein zakcomplice. Licht eens bij. Ja, dat is hier het noorden. Niet te veel licht. Doe dat licht toch uit. Iedereen kan ons je zien. Ja, jij leidt een achtervolgingswaanzin, geloof ik. Ah, als er hier iemand in de buurt zou zijn om ons te zien, dan hadden wij hem toch al lang gezien. Als we van hieruit nu terug gaan langs het pad dat we net gehakt hebben, dan denk ik dat ik vanaf de blauwe ruïnes de weg naar de open plek wel kan vinden. En dan kunnen we ons oriënteren op de sterren. Nou, ik heb eens in het oerwoud dagen in een kringetje rondgelopen. Heerlijk om met zo'n optimist op reis te zijn, hè? Probeer er. Er zit niet veel anders op. Met de lantaarns. Met de lantaarns. Maar... Als je tenminste wil dat we niet ja. meer van walen. Deze kant op, jongens. Hm. Uh. <truh> zeg, wil iemand me niet eens helpen met die zware rommel te dragen? Huh? Ik heb een lange schouwers. Jij, Fernandez... Heb je tenminste wat te doen? Och, ik weer. Zo hier, alsjeblieft. En niet voor verliezen, ja. hè? Ja. Ik kan geen hand voor ogen zien. Voel me niks lekker. Het is of ze... Of ze van alle kanten op de vloer... Wie? Ze. Ach, niks. Zo. Ik geloof dat we er zijn. Op het punt waarop we begonnen zijn. Ja, gelukkig. Ja. Dan nou, moeten... dat is tenminste gelukkig. Ja. Dan moeten we onze eigen spoor terugvolgen... Naar die open plek. Ja, maar hier zijn we vandaan gekomen, is het niet? En anders? Ja, ja, ja, ja ik geloof het wel. Vooruit dan maar. Ja. Zo. Zo. Het gaat wat makkelijker. Zeg, kunnen we niet een beetje opschieten? Ik heb honger. Als jij soms voorop wil lopen... Stil eens. Ik dacht dat ik het hoorde. Ja, apen. En nou is het afgelopen met dat gedonder. Vooruit. We moeten zo snel mogelijk bij de rivier zien te komen. Kan jij opstijgen in het donker? Van alles. Ja, Dat nou, is geen punt, uh, Hij breekt nog liever zijn nek dan één seconde langer hier te blijven, de meneer. De sterren! Ik zie de sterren! We zijn nu vlak bij de open plek. We gaan goed, jongens. Daar, het water! hebben we het verhaal. Ja, maar niet door jou. Daar staat mijn kist. Ik zie hem die donkere schaduw. Wat doen we? Wat doen we? We gaan door natuurlijk. Help me eens even duwen. Dat ronding dat moet ook altijd gedouwd worden. We komen eraan. Wat moeten we doen? Hier staat staart de andere kant op. Zo. Zo. Oh, ja, maar. Zo. Zo. ja. Zo. Zo. Zo. Zo. goed voor. Stap maar in, Zo. Klaar? Riemen vast. Hij wil niet. Vocht! Wat? Nee, dat kan niet. Heeft hij nooit gedaan. Dingen zijn volgens gewend. Nou, gelukkig. Dan kunnen we een vuurtje maken en eten. Dan natuurlijk niet of hij wordt bedacht ligt de zaak repareren. Ja, als er nog wat te repareren, valt dan dat gammele ding. Ik ga hem nu repareren. Wat je bent gek, man? Okay. Blijf jullie er maar in. Ik heb het zo gevonden. Ja. Daar zitten we dan. Midden in de jungle. Als hij dat maar voor elkaar krijgt. Ik heb alle vertrouwen in hem als vlieger. Maar niet als rits. Maar als zo'n oud beestje er eenmaal mee uitscheidt, dan krijg ik... Kom eens gauw. Huh? Er is aan het toestel geprutst. Ja. Wat zeg je? De stroomverdelers zijn er uitgehaald. Iemand heeft met zijn vingers aan mijn toestel gezeten. Kan dat nou? Er is hier geen mens in de buurt. Ja, toch is het zo. Kijk maar. voor de Tja. Zeg, kan er niet iemand langsgekomen zijn met een uh, bootje die een geintje wilde uithalen? Nou, een geintje. Is dit te repareren? Nee, niet zonder reserveonderdelen. Die Wie kan wat gedaan hebben? Wie kan wat in Vredesstand gedaan ja, hebben? Misschien een van die uh, handlangers van die Duitsers misschien? Iemand die met Van Sommeren samenwerkt? Zou kunnen. U vergist u, heren. Wat? Het was niet een van mijn gewaardeerde medewerkers. Ik was het zelf. Van Sommeren!